9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De organisatie achter de Oscars komt met nieuwe initiatieven voor vrouwen. Zo komen er lunchbijeenkomsten om vrouwen in de filmwereld... met elkaar in contact te laten komen. En krijgen twee vrouwen een jaar lidmaatschap van de Academy. Die stemt over de Oscars. De laatste jaren is er veel kritiek op de Academy. Die bestaat voornamelijk uit witte mannen. De filmwereld in Amerika staat onder druk... om mannen en vrouwen gelijk te behandelen. Amerika wil zeven Russen gaan berichten voor cyberaanvallen... op doelen in de VS en andere landen. Onder de zeven die nog worden gezocht zijn ook de vier Russen... die in april probeerden het wifi-netwerk van de OPCW in Den Haag te hacken. De verdachten wilden gegevens stelen bij instellingen in de VS... Zwitserland, Canada en Engeland. Ze hadden volgens Amerika interesse in het Russische dopingschandaal... De zaak rond ex Skripal, Kripal, een aanval met chemische wapens in Syrië... en een Amerikaanse nucleaire fabriek die levert aan Oekraïne. De Russen worden verdacht van hacken en het stelen en publiceren van informatie. In Los Angeles is voormalig hip-hop platenbaas Suge Knight veroordeeld... tot 28 jaar cel voor de dood van een man van 55. Knight kreeg een paar jaar geleden ruzie met de man... en reed hem vervolgens dood met zijn auto... Suge Knight was een van de oprichters van het platenlabel Death Row Records... en had veel succes met artiesten als Dr. Dre, Snoop Dogg en Tupac. Hij kwam vaak in aanraking met justitie. Een paar honderd fans hebben afscheid genomen van de overleden zanger Coos Alberts. In Leusden, bij Amersfoort, konden ze tussen 6 en 8 uur vanavond... langs de kist lopen, terwijl er nummers van de zanger werden gedraaid. Koos Alberts overleed vorige week op 71-jarige leeftijd. Morgen wordt hij gecremeerd. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, hoge bewolking en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Uh -huh. Dit is uh, in mijn ogen gewoon de band uh, van het jaar. Tenminste, in ieder geval dit nummer is, is uh, het nummer van het jaar. Want uh, er is op dit moment er geen één eigenlijk uh, eroverheen uh, geknald, uh, wat dat gaat. Tenminste, als ik uh, kijk alleen maar naar dit programma. Uh, ga ik uh, luisteren naar uh, grote landelijke zenders. Ja, dan hoor ik ook nog wel wat voorbij komen. Maar dan nog, dan is uh, deze Meadowneek uit Groningen uh, in staat... om bij mij uh, wat dingen los te maken. Uh, afgelopen week hebben ze um, gespeeld op een festival in Scheveningen. En dat festival dat heet uh, 200 uh, by the Sea. 200 Act by the Sea. Um, en daarna hadden ze nog eens een keer... een eigen concert ergens in uh, de Oosterpoort in Groningen. Want daar komen ze vandaan. En over Groningen gesproken, koorddraaier. Ja, hallo. Ja, hallo. Uh, de, de actualiteit uh, leert ons dat FindyCat... Uh, dat is zo'n studentenvereniging... waar ze nog wel eens op te staan... Uh, dat, dat, dat dat op een gegeven moment uh, zeiden van... Nou, jullie krijgen geen geld meer. Dus, uh, dus, die, dus dat houdt op de bestaan als het uh, zo doorgaat. Ja, dat is dan heel jammer. Maar ja, dan, dan moeten ze toch even kijken waarom ze dat niet doen. Ja, ja uh, het had iets te maken met een cultuurverandering, uh, zeiden ze dus. Uh, dit... Ja, ik was dat de student is weer, weer gemarteld of zo. Ik weet het niet. Nee, maar dat... nee, nee, dat is een beetje ontgroening, maar dat lijkt een beetje op Martelen. Als dat, dan zeg ik het <laughs> nog een beetje uh, netjes. Ja. Uh, wat verklaart jouw komst hier? Nou ja, ik zag je zo alleen hier <laughs> Ik dacht, ah, Marcus ik kom er, er niet, even bij. Nee, ja, Marcus is er niet. Uh, dus uh, nee, Marcus uh, die heeft uh, werkzaamheden ergens uh, voor zijn werk. Uh, buiten dit land, die is niet zo ver. Want het is het naburige België. Altijd heel gezellig. Daar uh, schijnt hij te zitten. Dus... Ja, Belgen zijn reserve Nederlanders, je, dat weet je. Uh, of wij zijn reserve Belgen, Dat kan natuurlijk ook. Nee, nee, nee. nee. <laughs> je weet toch waarom België bestaat? Nou, wat dan? Omdat Frankrijk en Nederland vroeger altijd in oorlog waren met elkaar. <laughs> nee, en toen hadden ze nog een koning over. dat ze van nou, we doen een <laughs> stukje van Frankrijk en een stu stukje van Nederland. Ja. En dan maken we België van. Ja, ja, ja. En daarom heb je ook twee ja. talen. Ja, Frans, en, ja, Frans en, ja, en Nederlands. Nederlands. Ja, ja, Nederlands. Ja, ja, ja, de Belgen zeggen Vlaams. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, ja, dat is, uh, ja, we trekken nog wat bekijks ook in deze vissenkom. Maar goed, uh, ik zeg altijd maar, het is een vissenkom. Want als je hier binnenkomt. Dan zie je net een paar guppen die... Uh, open die voorbij... radio hè? Ja, dat is Open radio. <laughs> uh, goed, uh, maar uh, ik, ik, ik ga niet uh, al te lang uh, weer uh, kletsen, want ik heb nog een lijstje wat ik af moet werken, want anders dan, uh, kom ik... Ja, ik wou op... nog wat zeggen over die ja. muziek die je net draaide, want dat, uh, dat klinkt voor mij een beetje als Bacher. Maar ja, dat... Bacher? <laughs> dat is gebag voor gewoon niet in die muziek. Maar ja, en, uh, ik, moest toen, eh, ik moest toen even denken aan, aan U2, en ik ben toen ooit een autoncluster uh, geweest editors. naar, naar uh, uh, Rock Werchter of zo, weet ik van waar ja. dat was ergens. En daar stond dan YouTube, die stond daar ook op te treden... met de Unforgettable Fire. Ja. Yeah. Nou, heb ik dat ongeveer... heb ik dat vijftig keer moeten luisteren daarna... om het een beetje mooi te vinden. Dus ik denk dat het met dit nummer ook zo was. Oh, nou is dan, dan, dan, het de eerste keer, ga, dus je moet dan 49 ik, ja, keer. Maar misschien ga ik dit bestandje ook daar ergens in zitten. Dat die straks ook in het non-stop systeem... Ga ik hem gewoon bij ja. aanbieden. Is dus, uh, dit uur, als er niks ja, is. Ja, als er niks is, dan, <laughs> <laughs> dat, dan Dan kan het zeker. Goed, ik ga weer verder. Uh, hier is uh, Moon Blue. Dat is, uh, zijn van twee... Uh, nou, drie dames. Drie dames uit Schiedam. En zeg nou niet dat ze, uh, uh, dat, dat een filiaal is uh, van uh, Rotterdam. Want dan worden ze heel erg uh, boos. Het nummer dat heet Moon Blue. Oh, het is van uh, een album wat ze niet zo gek lang geleden hebben gepresenteerd. Window Caffeine. Samen met Poetin, ben je aan de geperij, ho. Oh, oh. Achter in de tuin, het paleis van 4 bij 3 ben ik van de wereld, regeert mijn fantasie, in het vrede in mijn hoofd, volg mijn eigen gedachten. Je mijn spel zonder grenzen, kan ik alles verwachten. Je ik geen bereik pen, door het zeden van tijd ben ik mijn allergrootste fan. Mag ik zeggen wat ik wil? In mijn eigen tijd, misschien. Krijg om een wereldvrede, wie niet weg is, is gezien. de grootste fan mag ik zeggen wat ik wil in mijn eigen tijdmachine Regel honger, wereld, vrede, wie niet wegges is te zien Achter in de trein, in het paleis van vier bij drie Ben ik van de wereld, ritme mijn fantasie Is het vrede in mijn hoofd, volg mijn eigen gedachten In mijn spel zonder grenzen, kan ik alles verwachten Wachten, kan ik alles verwachten? Hier dood ik zweeën van tijd, hier heb ik iedere dag bij. Hier klopt de schrikke hier is druk geen president. Hier kun je op de Ville pijnen gewoon nog een Ja, en ze gaan uh, ook uh, oh uh, nog uh, spelen uh, binnenkort weer. In de kar gaat Dorian Utrecht. Ben ik ooit eens een keer geweest. Toen in uh, de rol als uh, um, Rodi, kan ik me toen nog herinneren. En uh, dat gaan ze doen. Uh, dan uh, spelen er gewoon wat uh, Utrechtse uh, muzikanten. En dat gaat onder de noemer UG utrecht Met uh, Van Piekeren en Zoetwater. Dus die uh, vrijdagavond, dat is... Uh, ja, morgen over drie weken, dan uh, zullen ze daar uh, een, uh, een uh, muziekavondje uh, verzorgen. Uh, veel sneller kan het ook, want uh, 3 in, of, uh, 13 oktober uh, speelt uh, het duo van Piekeren in Doetinchem En dat uh, gebeurt in een wielercafé, dus dat uh, kan ik dan ook alvast uh, verklappen dat dat uh, gebeurt. Daarvoor horen we Moonblue van uh, de dames van Caffeine. En uh, nu gaan we weer verder met de jarige... En ze had uh, niet zo lang geleden ook nog uh, de popprijs van Rotterdam uh, gewonnen. Dus ja, uh, het gaat wel goed met haar uh, op dit moment. Cigarettes on my tongue. ...van de songs die echt uh, redelijk persoonlijk is. Nou ja, er zijn er uh, wel meerdere van. Uh, Lori Lee. Uh, Stories heet het uh, album. Uh, wat ze eigenlijk aan het begin van dit, dit, dit jaar heeft uh, uitgebracht. Half of Me. Deels gaat het over haar overleden moeder... ...en deels gaat het over haarzelf. Uh, Naoko is het nummer uh, wat je ervoor hoort... ...van Leon's Den of Lion's Den, hoe je het maar noemen wilt... Amsterdamse band staan onder uh, het contract van King Forward Records label. Dat is datzelfde label waar Dandelion, maar ook Alaska hun spullen uitbrengen. En Alaska gaan we straks nog horen. En daarvoor de jarige Wordt die hier ook uh, is uh, geweest. Eind juni, de laatste donderdag van juni, heeft ze hier een, uh, ja, een uh, live optreden gedaan. Maar ze is ook de Verse winnaar van de Rotterdam Popprijs. Tenminste, de Sena Popprijs Rotterdam. Zo heet hij officieel. Um, goed, dat uh, zijn even de, de wapenfeiten. Nu weer even een blokje van drie. Beginnen we hier met Nederlandstalig werk. En dat is van Tols. En dat nummer dat heet Kijk bij Gaan. Vagem man, we blijven hier tot soms op. Ik ga. Ik kijk mij gaan. Dansen er omheen. En we kunnen zo wel dagen door. En ja, dat hebben we gemeen. We stellen Op schaal van 1 tot I'm uh -huh. The conversation's begun. De nieuwe van de Tiger Pilots, Don't Let Me Go. Die hebben ze volgens mij hier ook gespeeld toen ze hier te gast waren. Dat was ook al begin van het jaar geweest. Daarvoor de nieuwe single van Joe Marches. Ja, ze is weer terug met Clearing. En de nieuwe EP die komt als het goed is aan het eind van deze maand uit. Dus het gaat allemaal goed komen. En dan hebben we natuurlijk ook nog een, een nummer ervoor. En ben ik alweer vergeten welke. Dat is al heel fijn. Uh, ik, ik had ze gewoon op een rijtje moeten zetten Maar goed, uh, heb ik niet gedaan. Want ik denk, ik onthoud het wel. Maar uh, inmiddels is dat weer uh, mijn systeem verdwenen. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment gewoon niet uh, meer het uh, lijstje gewoon, uh, bijhoudt. Uh, kan ik het nog uh, herleiden via wat ik uh, hier heb uh, opgeschreven op Facebook? Dan uh, kom ik er waarschijnlijk nog wel achter uh, wat het uh, geweest is. Ik weet het alweer. Het is TOLS uh, met uh, uh, laat mij uh, gaan, uh, kijk mij gaan. Dat, uh, dat was het nummer. Juist, ja, kijk. Uh, en dan kom je, nog, uh, kom je er nog achter wat het is geweest ook. Ja, het is, uh, het is heel fijn, mensen. Uh, sowieso staan er nog twee op het lijstje. Maar die, die gaan we zo uh, doen. Want we hebben nog tijd over. Dus kunnen we ook nog uh, even wel wat, uh, wat andere dingetjes uh, ertussendoor uh, doen. En ik uh, zit ook even gewoon uh, te zoeken van... Ach, weet je wat? Uh, we hebben het toch over de avond van Jedita. Want die is uh, bezig met haar, uh, ja, wat, wat is het, uh, haar EP te presenteren. Nou, dan kan ik er nog wel iets... Uh, die hadden we volgens mij al vorige week, hè, dus dan ga ik deze er even bij pakken. Uh, dat nummer dat heet Beth en die ga je dus nu horen. the door and into the light i close my eyes and relive the night feel the guilt come setting in. you make me pure you make me strong strong strong strong strong, strong. you make me Elkaar. Uh, we stopten met uh, Fabian en Dammers met uh, Make Me Hall. Daarvoor, I'm an Animal van de Fiskus, Utrecht's Beentje en Beth... was het uh, eerste van het blokje, uitgevoerd door de Amsterdamse singer-songwriter Jedita, die op electro uh, haar muziek maakt en vanavond haar EP Waves presenteert. Over Make Me Hall, dat uh, laatste nummer wat je net hebt uh, kunnen horen... Dat ging over een penicillinekuur die Fabiana Dammers heeft gevolgd toen ze ziek was. En toen dacht ze... Ach, ik kan er ook nog wel een liedje over schrijven. En dat is dit nummer geworden. Is iets anders als je er gewoon in een huiskamerconcert hoort. Dan is het alleen maar met een akoestische gitaar. En dan klinkt het totaal anders, moet ik je erbij zeggen. Laatste nummer van vanavond is deze vrienden. En dat is uh, Alaska met uh, The Comedy of Distance. En ik zeg eigenlijk... Ga ik, dat wel redden? ga ik dat wel redden? Wacht even, ik ga nog heel even stoppen. Want, uh, want anders dan ga, ik het, uh, ga ik het echt niet uh, schaften tot uh, nu, nu wel. Uh, uh, het lijkt een beetje op de birds met 8 miles high. Maar het is toch uh, een, een duidelijke andere kant. De Comedy of Distance van Alaska. En ik zeg tot volgende week. Dag. En overigens, straks veel plezier met Waler Met Peaceful Radio. So some and some demon To ruin all of our lives Some hair from my nose And some skin from our toes A list and a towel From one of our shows You mix them up in a brew Came to iron my blouse I was confident